8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Opleiding Journalistiek Hogeschool Windesheim in Zwolle onder vuur. Amerika waarschuwt Iraakse premier voor uiteenvallen regering. En gemeenten bezuinigen op nieuwjaarsrecepties. De opleiding Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle ligt onder vuur. De school gaat alle diploma's van de afgelopen twee jaar onder de loep nemen. Aanleiding zijn onderzoeksresultaten van een onafhankelijke commissie. De onderzoekers hebben hun ernstige zorgen uitgesproken... over het niveau van de afgestudeerde journalisten in Zwolle. Drie studenten die vandaag zouden afstuderen... aan de journalistieke opleiding in Zwolle krijgen hun diploma niet. Een van die drie studenten heeft begin deze week... al duidelijk zijn ongenoegen kenbaar gemaakt... over de gang van zaken op Facebook.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 Prins Andrea Cassiragi werd op een snelweg in het oosten van Frankrijk geflitst... met een snelheid van 200 km per uur. Dat was 70 kilometer te snel. De politie ging hem achterna en hield hem aan. Zijn rijbewijs is ingenomen. En de prins van 27 reisde verder met de trein. Het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam is vorig jaar gestegen tot 9,7 miljoen. Dat was 3,5 procent meer dan in 2010. Amsterdam staat op de achtste plaats in Europa... Londen en Parijs zijn nog altijd koploper, gevolgd door Berlijn, Rome, Madrid, Praag en Wenen. Onderzoekers van de toerismebranche complimenteren Amsterdam vanwege de uitstekende campagnes die de hoofdstad voert om toeristen binnen te krijgen. Daardoor is het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam de afgelopen zes jaar bijna verdubbeld en de stijgende lijn houdt dus nog altijd aan. Het weer vanochtend bewolkt, vooral in het zuidwesten een beetje regen. Vanmiddag breekt in het noorden en noordoosten de zon soms door. 6 graden wordt het in het oosten, 8 of 9 graden aan zee. Morgen bewolkt en vooral in het oosten regen. En dan wordt het ongeveer 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. Met 104 kilometer is het niet een al te drukke ochtendspits. Vooral bij Utrecht valt het mee. Toch wel een paar bijzonderheden heeft vooral te maken met aanrijdingen... Onder meer op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen de knopen de Leende Heide en Waterdorp, daar staat 6 kilometer. De linker is dicht. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Born en Eurmond 3 kilometer. Ook dat is een aanrijding bij Eurmond zijn twee rijstroken dicht. In de dagelijkse file op de A7 richting Zaandam... bij knopen Zandam 4 kilometer, ook daar een aanrijding... Op de A16 Breda richting Rotterdam. Ze zijn de ambacht en het knopen ter 7 kilometer... en 4 kilometer bij Rotterdam Centrum op de Parallelbaan. Heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's. Bij Rotterdam Centrum is nog steeds de linkerrijschok dicht. Een vrachtwagen met pech op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Nieuwendijk nu 2 kilometer.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 Een bank met ideeën. Het NOS Radio 1 Journaal Rick van de Westerlaken. Een heel goedemorgen. Het is acht minuten over acht. De PvdA krijgt een nieuwe partijvoorzitter. Vandaag wordt bekend wie het is geworden. En het Groninger Museum zit in zwaar weer. Er wordt volop gespeculeerd over een financieel tekort dat in de miljoenen zou lopen. En natuurlijk is het de dag van astronaut André Kuipers. Vandaag gaat hij de ruimte in. En van de vorige keer dat papa de ruimte in ging, herinnert zijn dochter vooral de lancering. Het is echt zo'n hard geluid. De grond trilt helemaal. En die motoren gaan dan starten met een grote brul. Heel indrukwekkend. En we gaan snel naar Mark Hamer in Kazachstan bij de Russische basis Baikonur. Mark. Ja, ik zie nog net de bus wegrijden waarin André Kuipers zit. Samen met zijn mede-cosmonauten Don Petit en uh, Oleg Kononenko. Uh, ja, zo'n traditionele walk-out. Doorbaan gesproken doen ze dat precies om kwart over. Maar uh, ze waren iets eerder. Uh, misschien stonden ze in het halletje nat, het is koud. Uh, het was wel een heel mooi moment. Ik sta tussen de familie. Uh, en uh, die staat nog allemaal na te genieten. Misschien hoor je het een beetje op, uh, op, op de achtergrond. Uh. Hoe ze, hoe ze uh, net uh, André Kuipers langs uh, komen. Helen, Helen Kuipers, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe vond je het? Ja, dit was een heel mooi moment. Ja. Een mooi moment om um, zo de bus in te zien stappen. Nou, ik was binnen in het hotel. Ik stond niet buiten van te wachten. De echtgenoten zijn uitgenodigd naar de kamers van de cosmonauten. om uh, een toast uit te brengen op de bemanning. En uh, uh, daarna zijn ze gedegen door een Russisch-Orthodoxe priester. En uh, ja, ging het heel snel, kwam ze beneden de deur uit. De kleine roep hier wordt ja. snel op de arm genomen worden. Ja. Ja. Jullie gaan zometeen ook weer naar de volgende uh, plek. Wij gaan naar het uh, gebouw waar uh, de bemanning zich in de in de Sokol steekt in een ruimte pakken. In de drukpakken. druk pakken. druk pak, Ja. ja. Nou, dit was een mooi gezicht. Er werd ook muziek gebruikt. Semjan ya, uh, uh, heb ik gehoord. Dat was, dat is de rockgroep en Trava de Udoma. En het is vertaald, uh, het, het gras thuis. Nou, dat moet je even missen. Hè? Oh, schitterend, schitterend. Ik weet niet wat ze zongen, maar het klonk geweldig. Prima. Nou, André Karpus is nu dus in de bus richting het Cosmodrome. Hier ietsje verderop. En uh, uh, straks zien we hem weer. Maar dan uh, als hij de, uh, richting de raket loopt. Mark Hamer vanuit uh, Kazachstan. We gaan uh, even naar uh, Mark Robin Visser, de verslagge verslaggever. Hallo. Die uh, in Amsterdam Noord is uh, ja, bij hallo. de familie van Kuipers. Ja, sorry, ik uh, kwam er even niet uit, jongen. Uh, van alle spanning uh, die je uh, in Kazachstan natuurlijk ook een beetje overwaait uh, naar ons toe. Nou. Hoe, hoe was het bij jou? Nou, het is, hier, het is hier a ontzettend gezellig, maar ook heel erg druk. De buurman is al gekomen. We hebben nog expertise ingevlogen, daar kom ik zo eventjes op. En natuurlijk, ik zit hier met Peter Kuipers. En ja, dan heb je een wereldberoemde broer, hè? Ja, mooi, hè? Nou, zo dichtbij ook. Nou ja, nu niet meer, maar eh, normaal gesproken wel. Dus je krijgt de verhalen uit de eerste hand. Ja, Dat is natuurlijk prachtig om mee te maken. Ja, het was ook hartstikke leuk, want we hebben hem net nog even aan de telefoon gehad. Ja. Dus we zeggen even toch hartstikke, hartstikke geweldig bovenop het nieuws. Ik zei het al, we hebben expertise ingevlogen. Ik wil straks met u verder praten, meneer Bronk, Ruimtevaartwetenschapper. Maar we zitten nu al een beetje te praten over hoe bijzonder het eigenlijk is... dat je überhaupt naar de ruimte kan en hoe dat eigenlijk precies werkt. Ik ben al heel snel afgehaakt met natuurkunde. Maar ik hoop dat u me straks nog een beetje kan bijspijkeren. Wat ik om te beginnen graag wil weten... Meneer Kuipers gaat nu naar dat ISS. Ik heb mij laten vertellen dat dat ding, wat daar dus rond beweegt... Hè, dat dat inmiddels 100 miljard, 100 miljard euro heeft gekost. Is dat het nou eigenlijk allemaal waard? Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Maar uh, de mens is al heel lang zeg maar, bezeten van het feit dat hij die aarde ontstijgen wil. Ja, nieuwsgierig zijn wij. Nieuwsgierig. Daar dat... hebben wij wel 100 miljard voor over. Uh, nou ja, dat is uh, met de hele wereld samen. Hè? Ik bedoel, als wij, hebben, dan hebben we het niet over Nederland. Dan hebben we het over Amerika, Rusland enzovoort. En daar hebben wij het blijkbaar voor over, ja. ja. En dan gaat er een Nederlander naartoe. En wat is, wat is het Nederlandse aandeel eigenlijk in, dat, uh, in die 100 miljard? Lappen uh, ja. wij ook nog wat bij? Ja, wij, uh, wij, wij dragen bij. Ja. Uh, ten eerste is het zo dat ESA, dus de Europese... Uh, landen samen 8% bijdragen aan het totaal van het internationaal space. Dus weer 100. Verslik je niet. Is dat 8 miljard. Ja. <laughs> ja. En uh, daarnaast is het zo dat Nederland aan de Europese deel bijdraagt 2%. Dus dat is 2% van die 8%. Dat is het. Dus dan hebben we het in de orde grootte van miljoenen. Het is wel heel bijzonder dat er dus nu voor de tweede keer... alweer andere Kuipers naar boven gaan. Dat is heel bijzonder. Als je dat naar verhouding... Uh, Zeg maar berekend tot de andere landen die ook bijdragen. Is het heel bijzonder dat er een Nederlandse astronaut voor de tweede keer gaat. En ook voor een half jaar. En daarom is de familie Kuipers hier in Amsterdam ook zo trots. Speciaal croissantjes gedraaid. Daarom bent u hier gekomen. Daarom besteden wij hier op Radio 1 er ook zo ontzettend veel aandacht aan. En kunnen we het straks allemaal live op televisie bekijken. Het is gewoon bijzonder. Absoluut. Dat kunt u niet omheen. Nee, <laughs> het is niet anders, Rick. Nou, dat vind ik leuk, helemaal niet erg. Het is ook heel leuk om op, nee. op de radio te volgen trouwens. Precies. Uh, vanmiddag uh, vanaf half twee bij uh, de NOS op radio 1. Goed, ander onderwerp. De PvdA maakt vanmiddag bekend wie de nieuwe partijvoorzitter wordt. Als opvolger van Liliane Ploemen, die in januari afscheid neemt. De leden van de partij konden de afgelopen week kiezen uit drie kandidaatvoorzitters. De belangrijkste kandidaat en gedoodverfde winnaar is Tweede Kamerlid Hans Spekman. We gaan naar politiek verslaggever Wilco Boon. Wilco, ja, wat is het voor man Hans Spekman? Het ja, is een volbloed Sociaaldemocraat. Zijn moeder was al jong weduwe, heeft daar altijd keihard moeten werken... en dat heeft uh, Spekman politiek gevormd. Hij is natuurlijk ook de man van de dikke, wijde truien... en van het uh, ongedwongen uh, taalgebruik. In midden jaren negentig is uh, Spekman de politiek ingegaan. Hij werd eerst raadslid, later wethouder in Utrecht. Vervolgens in 2006 kamerlid. En hij heeft het imago dat hij uh, hard en sociaal is. Hard tegen bijvoorbeeld uh, bijstandsfraude... maar sociaal voor mensen als de Angolese asielzoeker uh, Mauro. Wat is zijn de motivatie om partijvoorzitter te worden... Nou, het gaat niet goed met de partij, dat is uh, heel duidelijk. De fractie die is in de loop van de jaren steeds kleiner geworden... er zijn steeds minder leden. Illustratief is ook dat partijleider Cohen... nergens figureerde de afgelopen weken in de lijstjes... met de beste politici van dit jaar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Emiel Roemer van de SP. Nou, Dat is natuurlijk heel pijnlijk voor de PvdA en voor Cohen. En Spekman die wil dat tij keren. Die wil van de Partij van de Arbeid weer een sterke en grote club maken. En wat zou dan die komst van Spekman kunnen betekenen voor Cohen bijvoorbeeld? Nou, dat is wel een risico, want Cohen is toch een beetje vlak. Iemand die niet opvalt met gepassioneerde uitspraken. En dat kun je van Spekman uh, niet zeggen. Dus het risico is zeker aanwezig dat hij Cohen voor de voeten gaat lopen. En het uh, partijbestuur is zich wel bewust van het risico. Kan daar overigens ook weinig aan doen, want de leden kiezen de nieuwe voorzitter. Maar het uh, partijbestuur hoopt dat Spekman de partijleider ondersteunt uh, en niet gaat overvleugelen. En uh, overigens heeft Spekman zich de afgelopen maanden als er kritiek was op Cohen altijd uh, het voor Cohen opgenomen. Dus uh, misschien lukt dat ook wel. En wat gaat de, de belangrijkste taak worden voor uh, Spekman? Hij wordt uh, gekozen voor vier jaar. Dat is de procedure bij de Partij van de Arbeid. En in die periode komen er zeker verkiezingen voor, voor de gemeenteraden... voor het Europese parlement en ook voor de Tweede Kamer. Dus hij moet zorgen dat de campagnes voor die verkiezingen dat die goed verlopen... En hij moet ook zorgen dat er straks een nieuwe lijsttrekker bij de partij wordt, voor de arbeid wordt gekozen die het tegen premier Mark Rutte gaat opnemen. Daar was uh, volgens mij Cohen te, zich toch al voor uh, kandidaat aan het stellen? Zeker. Cohen heeft eerder aangegeven dat hij uh, dat nog een keer wil gaan doen. Maar de algemene verwachting in de partij is toch dat Cohen tegen die tijd uh, hè, als het kabinet is gevallen of aan het einde van de kabinetsperiode... ...plaats gaat maken voor de jongerengarde. En uh, veel PvdA's rekenen erop dat in elk geval Diederik Samson, Tweede Kamerlid, zich tegen die tijd kandidaat zal stellen. Mogelijk zijn er ook uh, tegenkandidaten, zoals de Amsterdamse wethouder Asscher. Uh, maar dat hele proces, de verkiezing van een nieuwe lijsttrekker, uh, dat moet hij gaan, gaan doen. En de vraag is of hij dat echt gaat doen in de vorm van uh, verkiezingen in de partij... Uh, of dat hij uh, net zoals het uh, Wouter Bos dat destijds heeft gedaan met Cohen, of het weer in de achterkamers wordt geregeld. Uh, de verwachting is dat er dan verkiezingen komen. en dat uh, Diederik Samson zich daar kandidaat bij gaat stellen. Oké, okay, Wilco, wanneer weten we zeker dat Spekman de nieuwe voorzitter wordt van de Partij van de Arbeid? Nou ja, officieel gaat het partijbestuur het vanmiddag bekendmaken. Uh, maar uh, eigenlijk twijfelt niemand eraan dat, uh, dat Spekman het wordt. en mogelijk zelfs, zoals iemand gisteren zei, met een uh, Noord-Koreaanse verkiezingsuitslag. <laughs> Vanuit Den Haag, Wilco Boom. Op je dag dat je diploma krijgt hoor je dat het niet doorgaat omdat je opleiding onder vuur ligt. Zometeen spreek ik de studentjournalistiek van de Hogeschool Windersheim die het vandaag overkomt. Maar we gaan nu eerst naar de verkeersinformatie. In Den Haag zit Jolanda van der Velden. De ochtendspits valt eigenlijk wel aardig mee voor een woensdag. 96 kilometer file, niet al te druk voor de woensdag. Wel veel aanrijdingen, onder meer op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Born en Eurmond 4 kilometer. Bij Eurmond zijn twee rijschokken dicht. En ook net een aanrijding op de A13, daarna richting Rotterdam. Bij Delft-Zuid staat nu 4 kilometer. De rechte rijschok is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 13 minuten voor half 9. De Amerikaanse Raad voor Biologische Veiligheid, de NSABB... raadt het wetenschappelijke tijdschrift Science dringend af... om een studie naar het vogelgriepvirus volledig te publiceren. De studie is gedaan door virologen van het Erasmus Medisch Centrum. Zij hebben ontdekt dat het vogelgriepvirus H5N1... makkelijk zou kunnen muteren in een variant... die van mens op mens kan worden overgebracht. Dat virus is dodelijk... Viroloog Ron Fouché is ongelukkig met dat advies om het artikel te censureren. Al begrijpt hij het wel. Ja, wat we hebben gedaan is natuurlijk een heel uh, gevaarlijk virus nog gevaarlijker gemaakt. Hè. En, en dus die informatie kan je misbruiken. Als je een goede groep virologen erachter zet... zou je uh, mogelijk in staat moeten zijn om, om zo'n virus zelf na te maken en dat dan los te laten. Zo gek is dat advies eigenlijk niet van zo'n club die er speciaal voor is opgericht... om te kijken naar dit soort gevaren? Nee, dat, die, dat advies is helemaal niet uh, zo raar. En, en dat biosecurity-experts hier uh, overoordelen dat het uh, nogal gevaarlijk is, snap ik voorkomen. Maar de, de mensen die werkzaam zijn in de, vo, in, in de interesse van de volksgezondheid uh, zijn unaniem dat het werk wel gepubliceerd zou moeten worden. Inclusief alle stappen die u heeft ondernomen om dat virus te maken? Nou, de, de methodiek om het virus te maken vinden. Die mensen weer niet zo interessant. Hè? Dus het recept voor bioterreur hoeft, uh, hoeft helemaal niet gepubliceerd. Maar de resultaten, dus de, de mutaties die verantwoordelijk zijn... voor het uh, uh, airborne worden van het vogelgriepvirus... die mutaties die moeten gekend worden in het veld. Omdat uh, mensen in het veld dan uh, snel kunnen ingrijpen... als ze virussen met dit soort uh, uh, handtekeningen zeg maar, in het veld tegen gaan komen. En nu? Want gaat Science nu inderdaad opleggen dat u alleen maar een verkorte versie publiceert? Nou, Waarschijnlijk zal de eerste stap zijn dat Science een verkorte versie publiceert... waarin geen methode staat en ge geen uh, gedetailleerde conclusie. Maar Science zegt er ook bij dat ze de voorwaarden stellen dat er uh, kanalen komen... systemen om informatie te kunnen delen met mensen in het veld die die informatie nodig hebben. Dus de details van onze studie moeten onder vertrouwelijkheid... Worden bekendgemaakt bijvoorbeeld aan, aan Indonesië of China of een uh... zenuwach, dat soort betrouwbare kanalen, via, je, via welke je de juiste mensen kunt bereiken en kwaadwillende uitsluit. Nou de, me, de meest betrouwbare uh, kanalen zijn natuurlijk... gewoon één op één communicatie uh, uh, verbaal. Maar als dan je... wil je nog de... maar weten of je gesprekspartner wel te vertrouwen is. Ja. En, en zo gauw je dat met meer dan tien mensen doet... dan is uh, de, de standaard dat eigenlijk je informatie gewoon op straat komt te liggen. Nou, wij hebben een lijstje gemaakt van uh, hoeveel mensen wij denken... dat die informatie zouden moeten hebben. En dan komen we tot zo'n honderd organisaties. en Dus waarschijnlijk wel duizend mensen. En wij denken dan ook dat je deze informatie niet vertrouwelijk kan houden. En als dat dan zo is, hè, dan zou je dit dus eigenlijk beter... nu meteen op een verantwoordelijke manier moeten publiceren. En Science uh, en ook een andere tijdschrift... bikken en wegen nog altijd uh, over, uh, over wat te doen. U kunt ook eigenwijs zijn en zeggen van... nou is het op onze eigen website of wat dan ook. Dan kan het iedereen erbij. En dan ja, voldoen wij ook aan onze wetenschappelijke plicht... Ja, dat is zeker een optie. En, uh, de NSABB uh, heeft een advies uitgebracht aan de Amerikaanse overheid. De Amerikaanse overheid heeft het overgenomen, maar het is geen bindend advies. Dus zowel de, de tijdschriften als de wetenschappers zijn nog steeds vrij om die informatie uh, te publiceren. De vraag is of dat op dit moment uh, verstandig is. Uh, op dit moment is er een, uh, een heftige discussie gaande in het internationale veld met de Wereldgezondheidsorganisatie. En we hebben er uh, gezamenlijk voor gekozen om die discussie nog heel even door te laten gaan voordat we uh, een definitieve beslissing nemen. U hoort een bijdrage van Karin Alberts. De Eerste Kamer heeft gisteren de aangepaste wet werk en bijstand aangenomen... en daarin staat dat er voortaan niet meer per individu... maar per gezin één uitkering komt. Schuldhulpverleners houden hun hart vast... want de wet betekent ook nogal wat voor mensen met schulden. Joke de Kok van NVVK, de koepel van Schuldhulpverlening. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Die bijstandswet die dus gevolgen heeft voor onze schulden. Leg, legt u eens uit welke gevolgen? Op dit moment is het zo dat iemand die schulden heeft... Uh, gekeken wordt naar het inkomen per individu. En zometeen wordt gekeken naar het gezinsinkomen. Er zijn mensen die... Je wordt volgens uh, de wet beschermd. Uh, ...dat er niet te veel beslag gelegd kan worden op het moment dat je schulden hebt op je inkomen. Mm -hmm. En nu wordt het dus niet meer naar je eigen inkomen gekeken, maar naar het totale huishoudinkomen. Wat zou dat nou in de praktijk betekenen? Bijvoorbeeld voor een vader met een uitkering die een thuiswonende zoon heeft die binnenkort 18 wordt. Die vader uh, heeft schulden. Uh, dat betekent dat die vader die heeft, uh, veel minder recht op een inkomen. Zijn uh, inkomen wordt een stuk lager... En uh, de, de vaste lasten gaan we wel door en de schulden moeten wel betaald worden. Dus het kind gaat meebetalen, zeg maar, min of meer, aan de schulden van de vader. En hoe groot is de groep mensen die hierdoor getroffen wordt, denkt u? Nou, het, het gaat veel verder dan alleen maar met mensen met een uitkering. Het betreft ook mensen die gewoon reguliere salaris hebben van werk. Hè, want het, het, de slagvrije voet voor het huishouden, die wordt een stuk, die wordt aangepast. De, de, dus... Sorry, de slagvrije voet? Ja, als iemand uh, uh, schulden heeft en de contendeurwaarde langs, die legt beslag op het inkomen. En je wordt altijd beschermd dat je een bepaald bedrag overhoudt van je inkomen. om de huur en de ligt alles te kunnen betalen. Ja. Nou, dat is de beslagvrije voet. Die geldt eerst per individu, maar die geldt nu per huishouden. Dus dat betekent dat het inkomen van alle mensen in het huis. Uh, meegenomen wordt voor het berekenen van die beslagvrijheid. Het is een heel ingewikkeld verhaal, ja. maar het komt er in feite op neer... dat uh, er veel meer afgedragen moet worden aan de schuldeisers... en er veel minder inkomen en besteedbaar geld voor het gezin overblijft. Waardoor dus niet meer iedereen individueel uh, een eigen salaris heeft... maar dat je met, eigenlijk met z'n allen dus moet meebetalen aan die schulden. Ja. Inderdaad, en kijk, elk individu, zeg maar, heeft, ouders hebben allebei hun verplichtingen: abonnementen, contributies, huur, gas, waterlicht. Maar ook het kind, wat volwassen heeft en eigen inkomen heeft, die heeft natuurlijk ook verplichtingen: afspraken, ziektekostenverzekering, abonnementen, telefoon. Ik wil ook gaan stappen, uitgaan, maar zijn inkomen, van haar inkomen mee. Uh, ...gerekend met de ouders, waardoor het dus gewoon ook op zijn of haar inkomen... ...gewoon een stuk meegaat voor de schuldregeling. Maar begrijp ik nou dat er in deze nieuwe wet, die gisteren aangenomen is door de Eerste Kamer... ...dat daar helemaal geen afspraken over gemaakt zijn over hoe dat dan verder moet met schuldhulp helemaal niet naar gekeken, dus er is alleen maar puur gekeken naar wat betekent het voor de voor de uitkeringen, hè, dat mensen recht hebben op de bijstandsuitkering. Ja. We willen gewoon heel erg graag dat mensen zoveel mogelijk gaan werken, dat is op zich een goed gegeven. Alleen het heeft echt consequenties voor andere wetgevingen en daar is geen rekening mee gehouden. Wat moet er gebeuren? Nou, er moet heel goed gekeken worden naar wat het betekent voor de, beslag, voor de wet op het beslagrecht. Om te voorkomen dat er gewoon allerlei onmogelijke situaties ontstaan van mensen die samenwonen in één huis. Maar kan dat nu nog wel? Want die wet is gisteren natuurlijk door de Eerste Kamer in principe aangenomen. Ja, maar de uitwerking van de wet moet natuurlijk nog plaatsvinden. Het is niet zo, er wordt al op hoofdlijnen een wet aangenomen en de uitwerking die vindt vervolgens plaats. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat bij de uitwerking van de wet een rekening gehouden wordt met aanpalende wetgeving. Ik uh, wens u daarvoor heel veel succes bij, bij in elk geval het lobbyen voor, uh, voor de aandacht voor de schulphulpverlening. Joke wel. de Kok van de NVVK. Het is uh, vijf minuten voor half negen. Problemen bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. De school gaat alle diploma's journalistiek van de afgelopen twee jaar onder de loep nemen. Want onderzoekers zijn ernstig bezorgd over het niveau van de studenten die de opleiding verlaten. Een van die studenten is Marcel Slofstra. En hij zou vandaag eigenlijk zijn diploma krijgen. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Maar ik begrijp dat dat niet doorgaat. Wanneer hoorde jij dat, dat? Dat hoorde ik afgelopen vrijdag. En hoe ging dat? Nou, ik kreeg een mailtje vrijdagmiddag om een uh, uur of vier, uh, waarin mij mede gedeeld werd dat uh, mijn eindonderzoeksverslag uh, alsnog afgekeurd werd. En uh, nou, daar stond een telefoonnummer bij wat ik kon bereiken en daar moest ik het mee doen. Maar je was, eerst, uh, was jouw verslag wel voldoende? Ja, uh, het is uh, eind september beoordeeld. En toen is het uh, beoordeeld met de zeven. En wat heb je toen gedaan toen je dit hoorde? Uh, nou, ik heb toen uh, de, de directeur van de opleiding gebeld om uh, tekst en uitleg te vragen. En uh, ja, ik probeer erachter te komen wat ik precies moet doen om het uh, te repareren. Maar wat is, er, wat is er misgegaan tussen het moment dat je te horen kreeg het is voldoende en nu ineens? Wat, doel, blijkbaar is er, hebben ze ontdekt dat of jouw verslag niet genoeg, goed genoeg is of zijn de regels aangepast. Hoe zit dat? Um, de regels zijn aangepast voornamelijk. Ik weet ondertussen dat per uh, 1 december de regels uh, aangescherpt zijn voor uh, het beoordelen van uh, verslagen. Uh -huh. Dat is toch een hele commissie gelatst moet worden. Maar op het moment dat ik aan het afstuderen was, waren die regels er nog helemaal niet. Nee. En toen hebben ze besloten om voor de mensen die in december af zouden studeren die regels alsnog toe te passen. Wat, wat, wat betekent dat nu voor jou? Um, nou, dat betekent dat ik uh, vooralsnog nog in elk geval geen diploma heb. Maar ga je nu en... opnieuw een, een verslag schrijven? Um, nou, ik weet nog niet precies wat er van me verwacht wordt. Ik heb het wel nagevraagd natuurlijk, omdat ik nog zo snel mogelijk weten wat ik precies moet doen. Maar gek genoeg kunnen ze me dat nog niet precies vertellen wat ik moet gaan doen. Nee, nou, nou is bekend geworden dat, uh, hè, dat, dat, dat de, sowieso het niveau van de opleidingen niet uh, hoog genoeg zou zijn. Um, dat betekent dus dat zelfs al heb je een diploma, dat dat nu ineens minder waard is. Ja, dat klopt. Ja. Hoe voelt dat? Uh, ja, erg vervelend. Want het is natuurlijk een opleiding waar je vier, vijf jaar uh, voor hebt moeten werken. En als je dan te horen krijgt van ja, eigenlijk heb je er niet zoveel aan, daar verdient je het niet. Nee, maar heb jij al die tijd dat je op school zat doorgehad dat, een, dat, het, dat er iets mankeerde aan het onderwijs? Um, nou ja, niet dat je daar dan heel bewust van bent, maar het verbaast me ook niet heel erg. Hoezo? Uh, nou ja, uh, er, er zijn wel genoeg voorbeelden van ja, dat ik denk van nou, mensen halen wel erg makkelijk voldoende. En, uh, eindverslagen worden door twee mensen beoordeeld. Ja, nu gaat dat dus door een hele commissie. Dat is ja. op zich een verbetering. Maar het gaat allemaal wat, uh, wat losjes, zullen we zeggen. Dus ja. eigenlijk heeft die commissie wel gelijk? Um, nou ja, dat zou kunnen, ja. ja. Dus dat, uh, ik, ben, ik ben ook erg benieuwd wat ze me precies uh, te vertellen hebben... wat er dan precies aan mankeert. Ja goed, en? je hebt, je hebt ja. in elk geval een kans om, om, om het uh, opnieuw te maken. Of, of in elk geval uh, om, om de schade te herstellen voor jou dan, persoonlijk. Um, het ik... lijkt me ook echt vervelend voor mensen die inderdaad al een diploma hebben. En zich nu wel vragen van ja, hoeveel heb ik daar dan aan? En hoeveel is dat dan waard? Ja. Wat, wat ga je ja. doen als jij die diploma hebt? Ga je dan nog doorstuderen? Um, momenteel weet ik dat echt even niet. Nee, nou, het zou ja. natuurlijk een optie zijn. En dan, dan dit keer ja. een opleiding kiezen die, die wat uh, hoger staat aangeschreven. Marcel Slofstra, dank je wel voor je reactie. Ik wens je heel veel succes en, uh, en, uh, in de toekomst. En hopelijk dat het niet al te veel uh, schade oplevert. En dat hoop ik ook. Nog een hele goede morgen. Oké, okay, dank je. Wilt u een inspirerende kijk op het komende beleggingsjaar? Kom naar het beleggers evenement Robeco's 60 minuten. Daar delen we met u in één uur onze beleggingsvisie op 2012. Kort en krachtig.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 Houd een beetje netjes deze kerst. Eet geen dierenleed en zeker geen foie gras. Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Kom naar Robeco's 60 minuten. Ontmoet onze beleggers en bezoek gratis museum Boijmans van Beuningen. Schrijf u in via robeco.nl slash 60 minuten. Radio 1, het NOS-journaal. Kritiek op opleiding journalistiek in Zwolle en uitbraak van ziektes dreigt in de Filipijnen. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Zoals we net voor de reclame al konden horen in een gesprek van Rick met student Marcel Slofstra... de opleiding journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle ligt onder vuur. De school gaat alle diploma's van de afgelopen twee jaar onder de loep nemen.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 Kleine basisscholen in dunbevolkte gebieden... krijgen meer tijd en geld om te fuseren met andere scholen... heeft minister Van Bijsterveld besloten. Nu hebben scholen twee jaar de tijd en dat blijkt vaak kort en daarom krijgen ze vijf jaar. Scholen in zogenoemde krimpregio's hebben ieder jaar minder leerlingen... en daardoor hebben ze minder inkomsten... terwijl de kosten per leerling toenemen. Zo'n 30.000 vrouwen in Frankrijk... moeten mogelijk hun borstimplantaten laten verwijderen. De implantaten kunnen risico's opleveren voor de gezondheid...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 Er is een justitieel onderzoek gaande, maar nog voordat dat is afgerond... komt men dus met deze oproep. In Frankrijk zijn al zo'n 2000 klachten binnengekomen. Acht vrouwen zouden door de siliconen gel kanker hebben gekregen... en een negende zou zijn overleden. Op de Filipijnen dreigt een uitbraak van besmettelijke ziektes. Het zuiden van het eilandenrijk werd afgelopen weekend getroffen... door een zware storm. Het dodental van na die storm staat inmiddels op bijna 1000... De meeste lichamen worden zo snel mogelijk begraven in massagraven, zegt deze Filipijnse burgemeester. Je kunt het eigenlijk geen echte begrafenis noemen, zegt die burgemeester, maar door de lichamen snel te begraven zijn ze geen gevaar meer voor de volksgezondheid. Het aantal hotelovernachtingen in Amsterdam is vorig jaar gestegen tot 9,7 miljoen. Dat was 3,5 procent meer dan het jaar ervoor. Amsterdam staat op de achtste plaats in Europa. Londen en Parijs zijn nog altijd koplopen. Onderzoekers van de toerismebranche complimenteren Amsterdam... vanwege de uitstekende campagnes die de stad voert om toeristen binnen te krijgen.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 Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Hij noemt die partij stevast de partij van oplichters en dieven. En dat heeft hij zo deskundig en zo, zo vaak gedaan... Dat, dat die slogan gewoon ja, gemeengoed is geworden. En dat maakt hem voor het Kremlin ook tot een ja, tamelijk formidabele tegenstander. In het noordoosten van de Verenigde Staten... is een vliegtuigje neergestort op een drukke snelweg. De vijf inzittenden van het toestel onder wie twee kinderen kwamen om het leven. Mogelijk was er ijsvorming op de vleugels... waardoor het vliegtuigje hoogte verloor, de politie. I'm told that about 14 minutes into the flight that there was some discussion between the pilot and the controller about locations of of icing conditions. Uh, this was followed by witness reports of an airplane uh descending in een a spin naar uh, to the ground. De motoren geprivé toestel was opgestegen in New Jersey voor een vlucht naar Atlanta in Georgia. Volgens Amerikaanse media miste het neerstortende vliegtuig op een haar na een auto op de snelweg. Dat was nieuwsoverzicht.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 De middagtemperatuur ligt rond een graad of 7 en in de nacht wordt het een graad of 3. ANWB Verkeersinformatie. Het is niet een al te drukke woensdag een spits bij elkaar 85 kilometer. Uh, wat opvalt is bij Utrecht, daar is het amper druk eigenlijk. Wel een paar opvallende zaken. Door aanrijdingen voornamelijk op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Rooster en Eurmond staat 7 kilometer. Bij Eurmond zijn twee rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A7 hoorde richting Zaandam. Tussen Purmerenten en de afritszaandijk 5 kilometer. Er was een aanrijding op de A13 Den Haag-Rotterdam... bij Delft nog 3 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer vrij. Ook was er een tijd lang op de A16 een rijstrook dicht... van Breda naar Rotterdam. Tussen Hendrik-Ido-Ambacht en de Knoopenten-Bregseplein nog 8 kilometer. En op de Parallelbaan bij Rotterdam-Fijenoord 3 kilometer. Wat ik fijn vind aan Regiobank...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 Hoe kunnen we ons brein in de computer stoppen en daarmee veel beter inzicht krijgen in hersenziektes? En hoe kunnen we onze apparaten besturen puur met behulp van denkkracht? Vanavond in Labyrinth, de magie van het brein. Om tien voor negen, Nederland 2. Ja, spaar één jaar vast bij Regiobank met 3,25% rente. Nu door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Profiteer snel, kom langs of ga naar Regiobank.nl.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 Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is zeven minuten over half negen. De Tweede Kamer praat vandaag met minister Kamp over Roemeense en Bulgaarse werknemers... die wel of niet volgend jaar naar Nederland mogen komen... om bijvoorbeeld te helpen in de land- en tuinbouw. Maar een meerderheid van de Kamer lijkt tegen. Ton Schoenmakers is hoofd de Sociale Zaken... bij werkgeversorganisatie VNO, NCW en MKB Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe groot uh, is het uh, uh, probleem in de, bijvoorbeeld de land- en tuinbouw... met, de, met die, met die uh, arbeidsplaatsen die, die niet vervuld worden? Nou ja, we hebben uh, afgelopen zomer kunnen zien hoe moeilijk het was... om de aardbeien geplukt te krijgen. En er zijn eigenlijk voortdurend, uh, laten we zeggen, zo'n 15.000 vacatures... in de land- en tuinbouw die uh, moeilijk te vervullen zijn. En in bepaalde seizoenen, dus als er geplukt moet worden... dan uh, ja, dan is dat uh, nog erger. Maar ja. het is trouwens niet alleen in de land en tuinbouw zo. In, uh, in een aantal sectoren is er een tekort aan, uh, aan mensen die het werk uh, kunnen doen. Zelfs uh, Welke sectoren nog, aan... nog meer? Nou, je hebt in de in de bouw problemen, je hebt in uh, sommige uh, delen van de transportsector heb je problemen. Uh, in het schoonmaakbedrijf zijn er veel mensen nodig die uh, werk doen. En het uh, ja, ja, ondanks het feit dat de economie wat minder draait, zal dat de komende tijd. Uh, alleen maar uh, erger worden, omdat er zoveel mensen in één keer met pensioen gaan in deze jaren. Ja, toch zegt minister Kamp, ja, er zijn honderdduizenden Nederlanders die werkloos zijn, uh, die moeten aan de slag. Ja, dat is toch een beetje een, een soort van telraam-economie, van we hebben hier zoveel vacatures en daar hebben we een bak met zoveel namen erin. Dus dan, uh, dan komt dat wel voor elkaar. Kijk, het kabinet doet heel veel goede dingen om de Nederlandse werknemers naar die banen toe te krijgen en daar staan we ook helemaal achter. Maar tegelijkertijd uh, weten we ook dat er altijd buitenlandse werknemers nodig zullen blijven. Want um, ja, soms dan hebben mensen de opleiding niet die ze nodig hebben. Uh, we hebben echt tekort aan technische vakkrachten bijvoorbeeld. Dus het is heel belangrijk dat wij die mensen ook uit het buitenland kunnen blijven halen. Ja, en is het ook zo dat, hè, want daar wordt toch ook vaak de indruk gegeven... dat wij dat werk niet willen doen, wij Nederlanders. Uh, klopt dat deel ook een beetje? Ja, dat... Uh... Dat klopt, zeker ook een beetje. En uh, dat is geen praatje voor te vaak, maar dat is, uh, dat is ook uitgebreid onderzocht. En het blijkt inderdaad bijvoorbeeld omdat uh, bij voor werk... het verschil tussen een uitkering en, en, en minimumloon uh, niet zo heel erg hoog is. En omdat er onvoldoende... Uh, sancties zijn voor mensen die werk niet aannemen, uh, Ja, ook daardoor ontstaan er problemen. Het kabinet is trouwens wel uh, hard bezig om daar ook wat aan te doen. Maar dat, maar, dat duurt natuurlijk nog wel eventjes voordat, uh, voordat die regels uh, zich ook resulteren in resultaten. Dat is precies uh, een van de grote uh, kwesties. Je kunt natuurlijk uh, daar hard aan werken, maar voordat het resultaat heeft zijn we echt al een paar jaar verder... En intussen moeten de aardbeien geplukt worden en moet er in de bouw gewerkt kunnen worden enzovoorts. En dan moet je dus ook de grenzen open houden. Wat gaat u doen? Nou ja, wij zijn voortdurend in gesprek met de minister om in ieder geval te helpen de problemen op te lossen die er ook zijn. Want dat zien wij ook wel. Dus je moet bijvoorbeeld werkgevers die zich niet aan de regels houden, die illegale in dienst hebben, die mensen uitbuiten... Dat moet keihard worden aangepakt, daar zijn wij alleen maar uh, voor. En tegelijkertijd willen wij uh, de minister uh, met, met nuchtere feiten vanuit bedrijven laten zien uh, hoe de praktijk, van, de praktijk van de bedrijven eruit ziet en dat wij die mensen echt nodig hebben. Dus u zegt op korte termijn moeten we toch echt wel mensen aan het werk hebben op die bedrijven? We moeten uh, ook, al, uh, al gaat het uh, niet zo heel denderend met de economie, uh, zeker in sectoren waar, waar echte technische vakkrachten nodig zijn, daar moeten wij ook mensen uit het buitenland kunnen halen. En uh, er is pas uh, door ING nog een rapport uitgebracht over wat Polen bijvoorbeeld betekenen voor de Nederlandse economie. En dan zie je dat zij echt bijdragen aan onze welvaart en daar heeft iedere Nederlander belang bij. Goed, Ton Schoenmakers, bedankt uh, voor uh, uw uh, redenering en deze ochtend. Uh, u bent van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland. Het Groninger Museum, dat zit in uh, zwaar weer. Er wordt uh, volop gespeculeerd over het financiële tekort van het museum. En dat uh, bedrag zou in de miljoenen lopen. Er is onderzoek gedaan naar de problemen. En die resultaten worden om negen uur gepresenteerd in Groningen. Dat is over een kwartier. En verslaggever Roel Pauw is daarbij aanwezig. Roel, ja, wat is daar nou eigenlijk misgegaan met het Groningen Museum? Nou, er is een uh, fors uh, probleem ontstaan door de verbouwing van het museum... vorig jaar in 2010. Het museum is december vorig jaar net weer opengegaan. Maar uh, zoals dat vaak gaat met dit soort uh, grote projecten... is er een, een forse uh, uh, overschrijding van het budget uh, geweest. Uh, het Groninger Museum komt nu al met een tekort van 1,2 miljoen. Straks gaan we horen dat dat tekort mogelijk nog veel en veel groter is. Uh, in elk geval uh, is het uh, voor de... Provincie En de gemeente Groningen die het museum onderhouden reden geweest om in te grijpen. De zittende directeur Kees van Twist is, zou je kunnen zeggen, op een zijspoor gezet. En heeft assistentie gekregen van George Verberg, een oud-topman van de Gasunie. Dus iemand die waarschijnlijk in tegenstelling tot Kees van Twist wel verstand heeft van cijfertjes. Nou, en die heeft gelijk stevig gesaneerd in het in het museum. Weet jij al een beetje hoe groot de financiële problemen zijn? Want je zegt al het budgetten zijn overschreden, mogelijk miljoenen. Maar heb je al daar iets op gestoken van hoeveel dat dan zou kunnen zijn? Nee. Nou, wat bekend is, dus 1,2 miljoen uh, aan achterstallige huur en een structureel kort op de exploitatiehuur, zoals dat wordt genoemd. Uh, maar dat uh, bedrag zou nog uh, vele malen hoger kunnen zijn. In elk geval heeft uh, die George Verberg, die interim. Uh, die inmiddels uh, algemeen directeur is. Dus ten koste van uh, Kees van Twist uh, al een aantal maatregelen genomen. Uh, zeven van de 47 FTE's is al uh, afgevoerd. Uh, twee exposities die stonden gepland die zijn uh, gecanceld omdat dat te duur is. En we zouden allemaal uh, uh, werken uit uh, Canada en de Verenigde Staten moeten komen. Veel te duur doen we nu even niet. Dus uh, de nood is wel aan de man. En uh, Verberg is nu ook bezig uh, om uh, sponsors te werven. Hij heeft al twee keer een uh, noodlening gekregen van een half miljoen. Dus dat geeft wel aan dat, uh, dat de zaken hier op scherp staan. Hij heeft ook gezegd uh, er hoeven maar een paar schuldeisers te zijn die hun poot stijf houden. En dan is het museum gewoon failliet. Zo, dat zijn pittige tijden dus daar bij het Groningen Museum. Rolpauw, 9 uur, horen we uh, hoe dat daar precies allemaal zit. De spanningen in Irak lopen op. Oorzaak is de aanslag die de Soenitische vice-president Hashemi zou hebben beraamd op zijn Sjiitische premier Maliki. Straks meer, maar eerst naar de verkeersinformatie Jolande van der Velden. De file op de A2 Eindhoven richting Maastricht wordt maar langer. Tussen Echt en Eurmond 10 kilometer, dat heeft te maken met een aanrijding. Bij Eurmond zijn twee rijstroken dicht. Ook een aanreding op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoppen, de Nieuwe Meer staat 7 kilometer. Bij de Nieuwe Meer is de linker reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Kwart voor negen is het. Ja, het is vandaag de dag van astronaut André Kuipers. Hij gaat vanmiddag de ruimte in. En Mark Robin Visser is in Amsterdam bij de broer van André Kuipers een ontzettende spanning hier in huis al de hele ochtend. Een gezellige, feestelijke opwinding, voel ik hier aan de tafel. Met dezelfde gerold, zelfgerolde croissantjes en <lacht> vers geperste sapjes. En zo. De kuiper, een paar Kuipers pak nog even wat. Wat is dit voor, een, voor iets? Nou ja, kijk, dit is de, de raket die hebben we ooit in Rusland uh, gekocht. Een modelletje? Zeven jaar geleden, een modelletje. Ja, daar gaat hij straks mee de ruimte in. Ja, nou, dit, is, dit is een modelletje ja. van 30 centimeter hoog. Maar het is toch even leuk om te zien hoe dat dan in elkaar zit. U bent daar toen geweest... Alleen, hè? Uw vrouw niet, hè? Nee. En dat is toch heel erg leuk, Rick, want ik heb net een boek gekregen van de vrouw, van Peter Kuipers. Ja, uh, zo, zo grijpt het allemaal in elkaar. En uh, dit boek, dit is een uh, literaire thriller... daar komt Baikonur in voor. En dat kan geen toeval zijn. Nee, dat is geen toeval inderdaad. Dat, uh, dat bedenk je niet als je daar niet uh, een link mee hebt. Uh, de vader van de foute man in het boek... want ja, elke thriller heeft een foute man nodig... Ja. Uh, die, uh, die is geboren in Baikonur. Ja. De... En daar bent u natuurlijk opgekomen vanwege... Ja. ja, dat klopt. Dus uh, ja, in schaduwkant speelt het een rol... Het boek heet Schaduwkant, luisteraars, en uh, u kunt het gewoon in de winkel kopen. Geschreven door Isa Maron. Uh, even, want we zitten hier de hele ochtend al over technische dingen te praten. En ik, ik voel een connectie met u, want wij zijn allebei niet ja. zo heel erg <lacht> natuurkundig aangelegd. Nee, dat klopt, ja. Daarom zijn we heel erg blij dat meneer Pronkter is, uh, uh, ruimtevaartwetenschapper. Hè. Komt u er even bij, gezellig. Want ze heeft allemaal... Wat zegt u? Ik ben van het Nationaal Ruimtevaart. Ja. Wat zou u nou van hem willen weten voor, nou. voor uw volgende roman? <lacht> nou, daar heb ik wel een aantal vragen, ja. Omdat... Nou, of barst los. <laughs> ja, nou, echt waar? Ja, Oké, okay, nou, goed. Ja, wat doe je met een lijk als je een lijk in het ISS hebt? Gadverdari. <laughs> ja, ja, een thrillervraag. Wat gaan we doen met een lijk in de ISS? Nou, dat moeten we een andere vragen of je dat onderzoeken wil, deze reis. Ik denk dat oh. we dit even onder ons moeten houden. <laughs> dat we hem daar nou niet mee moeten lasten. Nou, het is natuurlijk. Dat is, uh, ik vind Goeie het wel vraag wel. Een hele goede vraag. Zou daarover nagedacht zijn, denkt u? u? Dat, uh, dat vraag ik me af. Want het is natuurlijk biologisch materiaal wat zich dan gaat ontbinden. En ik denk dat dat uh, ja, aan, aan, uh, in, het, uh, in het ISS natuurlijk niet zo prettig zal zijn. Nee. Omdat je niet weet precies hoe uh, de micro omstandigheden daarop gaat. Nee, ik, ik, ik denk wel dat het natuurlijk uh, zo is dat het uh, ingepakt gaat worden. Zouden de bodybags in die ISS uh, zitten ergens? Uh, Voor de zekerheid, ik, ik weet het niet, want ik, ik denk het, het wel. Dingen, <laughs> Wij het, denken van in wel. In vacuümzakjes, maar dan niet in delen lijkt me. <laughs> dus dat mag. U zit al helemaal door te denken al. Ja, ja. Echte thrillerschrifters ja, ik, zijn. Ik, ik denk wel dat het uh, zal zijn. Ik denk dat ze daar wel op voorbereid zijn. Maar het, het, het is niet algemeen bekend. Volgende vraag. Uh, <laughs> ik zit nog helemaal met dat lijk. Ja. Nou, oké, okay, nou, dan even naar de, wat meer de techniek. Uh, uh, waarom moet die raket zo met enorm veel geweld recht omhoog? En kan je niet gewoon met een vliegtuig de dampkring uitvliegen? Goeie vraag, vind ik ook. Ik snap er ook niks van. Nou, dat is al een hele uh, oude vraag. En ook een hele bekende vraag. En uh, het is al uh, meer dan 100 jaar geleden dat uh, de Russische. Uh, deskundige uh, het also, uh, heeft, heeft uh, uh, ontdekt dat je in ieder geval in twee stappen de ruimte in moet. Waarom is dat? Wat is de eerste stap? Omdat je met de eerste stap moet je gewoon een deel naar boven brengen. Ja. En die valt dan af. En dan pas kun je, ook vanwege gewichtsverhoudingen... Ja. Pas met maar je moet dus een hele een bepaalde snelheid hebben. Denk ik, anders ja. dan ze we je weer terug. Ja. Anders lazen je we weer terug. Je maar moet dus eigenlijk kort... Uh, bent u tevreden met het antwoord? Ja, ik geloof dat ik het dus kunnen we wel. Ja. Ja. Ja, als we het te natuurkundig maken, dan haken we ja. Al af. Ja, dan begrijpen wij het niet meer. Ja. Ja. Zeg, u, u volgt het vanaf de grond. Ja. Tot groot verdriet van uzelf. Hè? Nou, nee hoor, nee. Ik vind het heel leuk om uh, vanaf de grond te volgen. Dus uh. ja... Wij gaan straks na negen nog eens even doorpraten... ook over de experimenten die eh, André Kuipers daarboven gaat uitvoeren. Marco Visser vanuit Amsterdam. Ja, breaking news, zal ik maar zeggen. Telecom Waakrond Opta stelt KPN onder verscherpt toezicht. We gaan naar uh, woordvoerder Cynthia Heijnen van de Opta. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Uh, wat is er aan de hand? Uh, Opta die heeft... Uh overtredingen geconstateerd bij het telecombedrijf KPN. En die zijn van die aard dat wij besloten hebben... het telecombedrijf per direct onder verscherpt toezicht te plaatsen. Wat betekent dat concreet? Nou ja, dat, dat betekent eigenlijk concreet... Um... Dat wij uh, extra zullen opletten uh, bij alles wat KPN doet. En dat wij dus uh, ja, dat ze eigenlijk ons vertrouwen hebben geschaad. Uh, en dat wij daarom dus ook het risico dat zij de wet overtreden hoog inschatten. met alle ja, schadelijke gevolgen van consumenten en concurrenten van dien. Dus wij zullen extra scherp zijn op hetgeen KPN doet ja. en ons laat zien. Welke vermoedens heeft u? Voor de vermoeders uh, kan ik nu nog geen uitspraken doen. Uh, de vermoeders die we hebben, die zijn inmiddels geconcretiseerd. Want wij hebben inmiddels opgetreden tegen hetgeen waarbij KPN geconstateerd hebben. Alleen lopen er nu nog procedures, dus ik kan nog niet... Uitleggen waar het precies over gaat. Maar eerder deze maand uh, zijn er bij KPN en andere telecombedrijven invallen gedaan omdat er verboden prijsafspraken zouden zijn gemaakt. Uh, Klokkenluiders hebben dat ook al een tijdje gemeld: dat de consumenten al jarenlang te veel betalen voor bijvoorbeeld het mobiel bellen. Ik kan me voorstellen dat, uh, dat het daarmee te maken heeft. Ik kan me voorstellen dat u dat denkt, maar dat is niet het geval. Oké, okay, nou goed, u heeft in het verleden uh, KPN al een uh, paar keer eerder... Uh, of al, al één keer eerder onder uh, verscherpt toezicht geplaatst. Um, dat was in 2005 en toen kreeg het telecombedrijf een boete van 17 miljoen euro... Uh, wegens het uh, ja, verstrekken van ongeoorloofde kortingen aan zakelijke klanten. Is het zoiets? Uh, uh, ik kan dus nog geen uitspraken doen over de aard uh, van, de, van de overtredingen die we nu geconstateerd hebben. Maar het klopt inderdaad dat we uh, KPN eerder onder verscherpt toezicht hebben gesteld. En dat was uh, voor die boete van 17 miljoen euro. Goed, wat, wat, wat gaat er nu gebeuren? Nou, wat er nu in ieder geval gaat gebeuren is dat ik hoop dat, uh, ja, zodra de procedures uh, afgelopen zijn, dat ik uh, ja, wel kan uitleggen wat we nu precies geconstateerd hebben bij KPN. Uh, ja, en daarnaast zullen we dus de komende tijd extra scherp zijn uh, op het telecombedrijf om ervoor te zorgen dat er gewoon goede concurrentie komt op de telecommarkt en de consument daar baat bij heeft. Ja, wanneer denkt u dat u de consument duidelijkheid kunt geven? Nou, hopelijk begin januari, maar uh, ja, met gerechtelijke procedures uh, zou dat zomaar uit kunnen lopen. Vandaar dat we er ook voor gekozen hebben om nu in ieder geval dit signaal naar buiten uh, te geven. Want uh, ja, we letten in ieder geval goed op. Cynthia Heijnen van de Opta, dank u wel. Dus uh, Telekom, waar komt Opta, heeft KPN onder verscherpt toezicht geplaatst vanochtend. Het is acht minuten voor negen. Na het arrestatiebevel tegen de soenitische vicepresident Hashemi lopen de spanningen in Irak tussen soenitische en shiïtische politici in rap tempo op. Hashemi zou een aanslag hebben beraamd op de shiïtische premier Al-Maliki. Hashemi ontkent dit in alle toonaarden. Ja, de vicepresident verdenkt de premier ervan dus achter de beschuldigingen te zitten. En hij verwijnt uh, al Maliki met zijn politieke machtspel de eenheid van Irak in gevaar te brengen. Grote politieke spanningen in Irak dus. En dat is nog geen vijf dagen nadat de laatste Amerikaanse militairen het land hebben verlaten. Ik praat erover door met Mariwan Kani, politicoloog en afkomstig uit Iraks Koerdistan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de vicepresident Hashemi ontkent dus in alle toonaarden dat hij van plan was om zijn premier Al Maliki uit de weg te ruimen. Zijn er harde bewijzen dat hij dat wel degelijk van plan was? Nou, harde bewijzen zijn er niet. Uh, wat de Irakezen gezien hebben... is een paar mensen die op de Irakse televisie verschenen... en uh, hebben gezegd dat ze geld hebben gekregen van uh, Hashmi... om, uh, om uh, aanslagen te voorbereiden en, en uit te voeren. En dat zijn uh, ja, voor, voor Irakezen zijn dit, dit allemaal oude trucjes die in de tijd... van Saddam ook heeft plaatsgevonden. En uh, vaak werden ook in die, in die periode mensen voor de Irakse televisie... Verschenen, Heen hebben ja. gezegd dat ze bezig waren om allerlei aanslagen... tegen het regime van Saddam Hussein te plegen. Ja, dus, dus dat is wat eigenlijk op dit moment uh, als bewijs wordt uh, gepresenteerd. Maar u gelooft het niet? Ik niet, nee. In de, in de huidige vorm niet, nee, natuurlijk. Nee, oké. Okay. Uh, dus die beschuldigingen aan het adres van de vicepresident, uh, die zijn onterecht? Nou ja, onterecht, dat, dat, dat kan ik ook niet zeggen. Het, is, het probleem van Irak is dat uh, alles is heel erg gepolitiseerd. Dus het hele rechtssysteem is ook sectarisch gekleurd, door de politiek is beïnvloed. Dus er, er, er is helemaal geen sprake van enige vorm van onafhankelijke rechtssysteem in Irak. Daarnaast dus de bewijsvoering is zo belachelijk. En, en, en zo, zo erg uh, verwijst naar de, de, de manier waarop Saddam Hussein in, in het verleden heeft gewerkt. Daarom maakt het gewoon die hele toestand uh, heel ja. ongeloofwaardig. On, maar goed, die Amerikaanse militairen zijn nog geen vijf dagen weg... en meteen dat bespringen de shiiten en de Soenieten elkaar in de haren. Um, verrast het u dat het zo snel gaat? Ja, ik denk ik ben wel verrast van het uh, snelle tempo van de ontwikkelingen. Maar, uh, maar uh, de ontwikkelingen zelf uh, niet. Uh, Irak uh, is heel erg geconfronteerd met allerlei interne fragmentaties en verdeeldheid tussen shiiten en Sunnieten en de Koerden. En dat hebben, hebben, hebben, dit soort verdeeldheid heeft een lange uh, geschiedenis. Ja. Uh, religieuze geschiedenis, uh, etnische geschiedenis en ook historisch. In, in Irak, afgelopen 80 jaar, uh, kende Irak. Dus de, de dictatuur van de minderheid. De Soenieten waren minderheid en hebben uh, met de harde hand het, het land gestuurd en geregeerd. En nu is het de, de, de, de toestand helemaal omgekeerd. Het is een dictatuur geworden van de meerderheid. De Syriëten zijn de meerderheid, maar ze gedragen zich ook als een dictatuur. Ze luisteren niet naar de rest. Dus het is eigenlijk de, wat, wat veranderde is van de dictatuur van de minderheid... naar de dictatuur van de meerderheid. En dan met enorme wantrouwen tussen de verschillende groeperingen die op dit moment in Irak wonen. Ja, en er zijn natuurlijk ook nog de Koerden. Ja. Kunnen die een rol spelen om, om de Shiite en de Sunniten... wat dat betreft wat nader tot elkaar te brengen, denkt u? Nou ja, dat, dat rol proberen ze te spelen. Maar het probleem is dat de Koerden zijn ook onderling verdeeld. Uh, de, er zijn twee belangrijke Koerdische politieke groepen in irak Koerdistan. De ene is van Talabani, de huidige president van Irak. En de andere is van Barzani, de huidige president van de Koerdische regio. Nou, de, de Barzani heeft gekozen voor de, de lijn van Hashmi. Hij verdedigt Hashmi, terwijl Talabani Maliki verdedigt. Dus de Koerden zijn ook onder verdeeld in, de, in hun relatie tot de huidige problematiek. Het is onduidelijk wat, wat de rol van de Koerden zou kunnen zijn. En, en ja, de Koerden proberen ze een imago te creëren... dat ze eigenlijk diegene zijn die proberen alle partijen bij elkaar te brengen. Maar er zit ook diepe verdeeldheid in de Koerdische politiek zelf. Dus wat dat betreft is er nog veel werk te verrichten in Irak. Dank u wel voor uw commentaar. Mariwan Kani, politicoloog afkomstig uit Iraks Koerden. We gaan naar het nieuws, het NOS-journaal van 9 uur... en daarna is het NOS-radio 1-journaal weer bij u terug. Met het laatste half uur gaan we ook nog eventjes naar Amsterdam-Noord... naar de familie van André Kuipers... die in spanning wacht op de lancering van de raket vanmiddag in Kazachstan. Graag tot zometeen.